Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Tuinders proberen om het parcours van de Vuelta te blokkeren. De renners rijden nu 175 kilometer door ons land in de tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht. Op de N322 bij Gameren stond even een vrachtwagen op de route als protest tegen de hoge gasprijzen. Het is onduidelijk of de boel weer vrij is. De renners komen daar over een kwartiertje langs. Ook bij Woudenberg is protest van boeren tegen de stikstofplannen... vertelt verslaggever Onno Beukers. Tot 12 uur stellen in ieder geval ook in Woudenberg allerlei tra tractoren zich op. Daar worden er enkele honderden van verwacht. Het protest van de boeren, de boeren die toch ook aandacht willen... En onderweg maken de renners ook een echt bergritje over de Amerongse berg. Met 69 meter hoogte, het hoogste punt in Nederland van de Vuelta. Het is een echt kuitenbijtertje, bijt, weten deze amateurs. Nou, het gaat in, in tappetjes omhoog. Je denkt dat je boven bent en dan moet je nog een pukkeltje omhoog. Dus, uh, maar ik neem aan dat die profs het allemaal heel goed verkend hebben. En, uh, ja, het gaat om mijn trui, hè? dus uh, ik verwacht een uh, spektakel hier. De premier van Finland, Sanna Marin, heeft een drugstest gedaan... na de ophef over een filmpje waarop ze feestend te zien is. Daarin zou iemand op de achtergrond ook iets over drugs zeggen... en dus wilde het hele parlement dat ze de test zou doen. Marin zegt dat ze de uitslag van de test binnen een week verwacht. En dan is het tijd voor... Ooit een van de best bekeken programma's op televisie. Urenlang kon je kijken naar miljoenen omvallende domino steentjes, Maar gisteren hoefden mensen in Veenendaal de tv niet aan te zetten om ze te zien vallen. Dat vind ik heerlijk zo om net zo te kijken. Die sfeer die erbij uit. Als je dan ziet wat er allemaal omgaat. Spanning. Perfect. Twee weken lang bouwden teams in de hoop het record voor amateurteams te verbreken. En gisteravond lukte dat. Het oude record was onder de 600.000 en wij zitten nu boven 700.000. 704.841 en en stenen. Heb ik het weer nog, zon en stapelwolken. Het is 21 graden en Zee, 25 in Limburg. Morgen ook veel zon, later op de dag een buitje. Het wordt dan 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de AT Noord richting Zaanstad, staat een file tussen afrit Watergasmeer en Durgedam. De vertraging is 20 minuten. Er staat een auto in brand, twee rijstroken zijn dicht.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 Na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer aan de studio Torweg uh, Tina. We begonnen met Starship en uh, We Build This City. Goedemiddag welkom uh, luisteraars. En uh, hallo Benno, goedemiddag. Hallo. Ja, dag, hallo Rob. Hallo dan, hoe is ie? Ja, ja hij is heel uh, lekker. Ja, ik zwaaide net even naar alle kijkers natuurlijk. Want uh, ja, die webcam, daar moet ik steeds een beetje aan wennen. Want uh, ik zei van de week nog tegen mijn kappertje Serge in OVV. En ik zeg, joh, uh, je kan niet even in je neus gaan zitten peuteren en dat soort dingen meer. Dus dat was uh, even zwe zweten natuurlijk. Ja, dat zei ja. ik ook tegen mijn kapper uh, van de wijk. Dus, uh... Oké. Okay. <laughs> nou, uh, Benno, ja, wat... uh, zet de hem streepje Live trouwens als je op de webcam wil kijken. Oh ja, natuurlijk. Ja. Nou, we zijn er weer drie uur lang een gezellig en informatief programma. vandaag. Ja, vooral dat laatste. Informatief zeker. Want we hebben straks natuurlijk kort Zandvoort nieuws. Dan gaan we luisteren naar een interview wat Jaap Koper had met, uh, bij het monument. Um, autosportmonument om precies te zijn. Um, dan hebben wij natuurlijk het weer. En we hebben om rond kwart voor drie... Uh, Gilles van Sandvoort. Van Sandvoort heet de beste man. En die is van de Stichting de Noordzee. En dat gaat naar aanleiding van een artikel... wat heeft gestaan... In, uh, bij de collega's van NH uh, Nieuws uh, over dat uh, het strand van Zandvoort eigenlijk bijna een asbak is. Nou ja, en willen we daar wel in zitten en in liggen. Daar gaan we het even over hebben. Um, met Gilles van Zandvoort en wat verder ook nog de sprake komt natuurlijk. Je weet het maar nooit. Nou, het gaat weer een uh, vol uh, programma worden. En uh, ja, daar zit geloof ik wel een addertje onder het gras hoor, met het verhaal uh, oh. over die peuken. Want wij hebben natuurlijk uh, hier in Zandvoort een heel lang uh, strand. Ja. Dus uh, daar kunnen ook meer peuken op liggen dan een uh, kleiner strand. Uh, dat is natuurlijk. Waar. dat dus, uh, is Ja, dat uh, verhaal horen we straks in het uh, tweede deel van het uh, eerste uur. Nogmaals een hele goede middag en houd de radio lekker aan. De Zandvoortse Radio. We zijn er al 32 jaar. Met nu uh, Nene Cherry en Yusuna Doer. Ik <middels> Gue seho mo ne simen le ne sile, Moe En volgens mij komt uh, deze plaats van uh, Yusuf Doer en uh, Nene Cherry uit uh, 93. Dus uh, inmiddels alweer bijna Gaan we Je hoort uh, de 7 seconds. Zometeen het uh, nieuws in het kort. Maar eerst uh, gaan we lekker zonnige klanken voor je draaien. Hier is uh, Rima en Calm Down. Is he me got a small Ja, op deze zaterdagmiddag hebben we een uh, lekker zonnetje in Zandvoort. Maar uh, nog niet echt heel erg warm. Ik uh, ben benieuwd of dat uh, weer uh, gaat komen. Dat hoor je straks om half drie, uiteraard, in het weerbericht. Maar eerst het uh, nieuws. En we beginnen met een heel uh, opmerkelijk bericht, uh, Benno. Want uh, ja, dat gaat over een festival wat ineens niet uh, door mag gaan. Nee, en dan hebben we het over het Carnavale Festival. En um, dat in het laatste weekend van augustus op het South Beach. Heet dat nou wel eens? In het, Zuid, het Zuidstrand is het toch gewoon. In het Nederlands, want alles in het Engels gaat Ja, tegenwoordig, uh, hello, how nou, are ja, you? <laughs> ja. Dat is uh, om precies te zijn bij paal 69 op het Naaktstrand. Dat gaat niet door. Op het laatste moment werd de organisatie door de gemeente te verstaan gegeven... dat dat geen toestemming geeft voor het evenement. En dat is opmerkelijk, zo schrijft de Zandvoedse Courant... Uh, uit de pen van Piet Bom. Um, want de organisatie dacht juist aan alle voorwaarden en verplichtingen te hebben voldaan. Carnavalen was opgezet als een gevarieerd festival... voor jong en oud met magische acts, theater en s avonds live muziek. De eerste editie was bedoeld als kleinschalige try-out... waarvan alleen lokaal reclame is gemaakt. Nou, dat hebben we allemaal kunnen lezen van de week in de Zandwoetskrant. Twee grote advertenties. En dat volgens eigenlijk de regels die de gemeente... Even kijken hoor. eh dus er was een reclame gemaakt en dat volgens de regels bij de gemeente als klein evenement tot 750 bezoekers was aangemeld. De gemeente zegt nu op basis van deze recente advertenties, die hebben dus blijkbaar een grote rol gespeeld in de beslissing, euh, te vermoeden dat er meer dan 750 bezoekers op het festival zullen komen. En dat daarom de veiligheid van de aanwezigen niet kan worden gegarandeerd. De organisatie heeft zich inmiddels bij de beslissing van de gemeente uh, neergelegd. De hele Gang van zaken roept vragen op. Eerder leek de gemeente het initiatief namelijk te omarmen... omdat het naadloos aansloot bij ambities in de nieuwe cultuurnota. Ook is kennelijk niet duidelijk hoe een organisatie aan moet tonen... dat iets een klein evenement betreft. Ja, daar heeft hij wel een puntje, denk ik. Nou, dan de reactie van de gemeente via de woordvoerder. Is een... Uh, de reactie is dan weten te betreuren dat het zo gelopen is. Ja, dat is makkelijk. Er waren volgens de gemeente meerdere voorwaarden waaraan niet voldaan was. Onder andere, mister er een veiligheidsplan. En de organisatie is aangeboden om bij een eventuele volgende editie te helpen met de procedures. Nou, dat is dan wel aardig. Ja zeker, ja, zeker. En de veiligheid is ook belangrijk. Nou, zeker. omdat het Zuidstrand is. Dan ja. heb je niet even een, een daar paar kom je ambulances. Dat komen niet heel makkelijk. Nee, nee. nee, er komen geen ambulances. Dan moeten alles via de renningsbrigade moeten we dan doen. Nou, daar gaan we straks ook nog overheen praten in de tweede uur. Uh, dan nog even een berichtje over de afvalzameling tijdens de Dutch Grand Prix. Uh, in dit, uh, tijdens, uh, even kijken, in dit verband met uh, de Dutch Grand Prix van 2 tot 4 september... voert landen de, de volgende aanpassingen en wijzigingen... voor de inzameling van uh, grof en huishoudelijk afval door. 2 september kunnen de rolcontainers voor huishoudelijk afval, afval niet worden gelegd. Dit wordt een inhaaldag op zaterdag 10 september... En op 2, uh, 2 en 3 september is de Milieustraat in Bloemdaal gesloten... Um, nou, dat is logisch, want je komt natuurlijk het dorp bijna niet, niet in en uit. Um, in de omgeving van de Van Spijkstraat en de Van Lennepweg wordt tijdelijk een ondergrondse container voor huishoudelijk afval verwijderd. Op deze, plaats, op, op deze plek komt een loopbrug voor het publiek. Uh, bewoners kunnen vanaf 26 augustus huishoudelijk restafval aanbieden in een tijdelijke container, die dagelijks wordt geleegd. Op woensdag 7 september wordt de loopbrug verwijderd en de ondergrondse contrainen teruggeplaatst. Meer informatie natuurlijk bij spaarnelanden.nl ja, nou, en die mensen die een rolcontainer hebben, Benno... die uh, hebben echt een paar weken met, uh, problemen, denk ja, ik. Ja, dat, uh, ja, dat is... Het wordt een uh, hele volle, aangestampte rolcontainer uh, dan, uh, voor die uh, periode. Ja, of even maar bellen hoe het dan verder opgelost kan worden. Misschien dat ze nog ergens containers bij kunnen plaatsen in de wijken. Wie Zeker. Weet. Nou, dankjewel. Ja. En het nieuws uh, kan je ook nalezen op onze eigen CFM-app. En hier is uh, een hele lekkere single van The Scripts.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 Ook, de muziek is weer lekker op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de single Superheroes van uh, inderdaad de script. CFM Race Radio. Report. Ja, ik heb uh, deze jingle er maar even bijgehaald, uh, Benno. Want uh, ja, we gaan toch uh, richting het uh, circuit voor het volgende onderwerp. Zeker, en, maar niet helemaal op het circuit. Want we blijven steken bij het autosportmonument. Afgelopen dinsdag was daar een klein evenementje. Daar hadden zich de nodige mensen verzameld. Waaronder onze eigen collega Jaap Koper... En, en de aanleiding was natuurlijk omdat er weer namen zijn toegevoegd aan het uh, monument Nick de Vries en Renger van der Zanden. Dat zijn de nieuwe namen uh, vanwege hun internationale prestaties in de autosport. Uh, die staan nu dus op het monument. En Jaap sprak met Renger van der Zanden. Een lange tijd geleden, maar... Vandaag wordt onthuld dat ook Ringer van de zanden op het bordje. Maar het is gewoon een autosportmonument. Het is, wel bij, ja, het is wel bijzonder als je daarop uh, komt te staan. Ja, heel bijzonder. Uh, weet je. Het is, uh, er staan een paar hele mooie namen op dit uh, stuk steen. Mm -hmm. en, uh, in, uh, in Zandvoort. En de Zandvoort is natuurlijk populairder dan ooit met de Dutch Grand Prix. Ik ken veel mensen die daar al een keer langslijn gelopen en zeggen van... Uh, hey, hoe zit het nou? En nu ben ik er zelf uh, <laughs> ja, zo eervol om... Uh, voor om erop te komen te staan. Dus ik ben, ik, ben, ik ben super trots. Super blij. Ik vind het een beetje een ode aan mijn carrière. Vooral hier in Nederland. Ik ben natuurlijk veel in het buitenland aan het racen. Maar uh, het is leuk om ook hier uh, geëerd te worden. Dus ik ben heel blij. Ja. Nou gaat het? Uh... Even langer terug. Dat wij elkaar eens een keer uh, voor het eerst spraken. Formule Renault. Kan je dat nog herinneren? Ja, ik denk dat een van mijn eerste interviews was met jou. Dus uh, <lacht> dat kan ik me goed herinneren, ja. ja. Um, daar is natuurlijk in die tussentijd wel het nodige gebeurd. Uh, naam gemaakt. En dat is denk ik ook de reden waarom jij op het autosportmonument staat. De Imsa-serie. Ja, MSA is het Amerikaanse lange afstandskampioenschap in Amerika. Dus wedstrijden, Daytona 24 uur, die heb ik overigens twee keer gewonnen. Sebring 12 uur, Petit Le Mans 10 uur. Het zijn echt uh, ja, de langere afstanden. En de korte wedstrijden zijn van 100 minuten tot 2 uur 40. En je rijdt altijd met z'n tweeën of met z'n drieën. Mm -hmm. Lange wedstrijden met z'n drieën. En uh, dit jaar met Sebastian Baudet. Uh, vorig jaar met Kevin Magnussen. Mm -hmm. uh, Scott Dixon natuurlijk, zes keer IndyCar kampioen. Uh, Alex Palou vorig jaar Indy Kampioen. Ik, met de, ik mag met de grote namen rijden. En ik, uh, ik rijd voor het team van Ganes. En in de Cadillac. Ja, het lijkt me wel eervol om met deze namen te mogen rijden denk ik. Ja, het is geweldig. Uh, ik won de 24 uur van Daytona met Fernando Alonso samen. Mm -hmm. En uh, ja, dat is gewoon een legend. Weet je. Daar keek ik naar de, op televisie op de Formule 1. En dan uh, in één keer zit je samen data te vergelijken. Ja. Ben jij ook eigenlijk iemand van de lange adem? Want ja, het, de carrière begon natuurlijk met, een, met de Formule Renault. Dat waren sprintracers, maar dit uh, is toch met een heel ander builtje hakken. Ja, zeker. Ja. Het is, uh, weet je, die, die, die, die kwalificatie is zo belangrijk in die korte afstanden. En kwalificatie in lange afstanden is niet zo belangrijk, want er gebeurt gewoon heel veel in de race. Ja. Dus uh, hoe, uh, hoe kan je slimme beslissingen maken met pitstops, maar ook met strategie en uh, met bandenkeuze. Hoe kan je goed voor je banden zorgen op de baan, waardoor je langer door kan benzine sparen, dat soort dingen. Dat zijn, er komt zoveel bij kijken bij het endurance racen, waardoor je, waardoor je wedstrijden naar je toe kan trekken, ook als je niet de snelste bent bijvoorbeeld. Ja. Of als je de snelste bent, dat je goed omgaat met je materiaal, waardoor je ook kan winnen. Hè? Winnen. winnen van wedstrijden is waar we het voor doen. En uh, dat doe je anders op een uh, korte afstandswedstrijd dan een lange afstandswedstrijd. Want het ligt me heel goed, die, uh, die lange afstanden. ja want Daarmee komen we automatisch een beetje ook op de verbleen. Want je zegt al iets over strategieën. Kijk jij dan ook... Ja, ook daarna, met, uh, met de strategie bijvoorbeeld wat een Red Bull. Oh ja, haal het, mee. het uh, recente voorbeeld, uh, als we hier praten over de Grand Prix van Hongarije, hoe ze dat aangepakt hebben, dan moet jij als iemand die met een strategie werkt, enorm van genieten. Ja, dat is genieten. En je moet ook niet vergeten dat uh, Max rijdt fantastisch. Het is de allersnelste. Maar zonder een team die goede strategie voor hem bepaalt, uh, is Max geen winnaar op zo'n dag. En uh, het is zo leuk om met, uh, met, met die fantasten van strategisten te werken. Mm -hmm. En die gasten die hebben wat extra's, die, zien, die lezen zo'n wedstrijd en die kunnen op het juiste moment de goede beslissingen maken. En dat is ook vanuit de rijder wat voor informatie het geeft aan die mensen aan de pitwall, mm -hmm. uh, zodat zij de goede uh, beslissingen kunnen maken. En natuurlijk ook hoe snel je bent. Als je gewoon snel bent, dan is het voor een strategist weer makkelijker om, uh, om goede keuzes te maken. Dus het is een, uh, het is een mooi samenspel met die gasten en uh, strategie is heel bepalend. Ja. Hoe kijk jij vandaag de dag naar de Formule 1? Ja, ik denk dat het hoog uh, tijd het is. Hoogtijd, uh, weet je, dit zijn de golden tijden van de Formule 1. Kijk naar nou de, de, de, de strijd tussen Max en Lewis vorig jaar. En uh, dit jaar ook. Uh, weet je, ik denk dat Max hem uh, lekker naar huis aan het rijden is. Maar... De Formule 1 is populairder dan, dan ooit over de hele wereld. Mm -hmm. Ik denk dat het komt door de Amerikaanse invloed van, de, van Liberty. En ik denk dat de Formule 1 heel leuk is om te volgen. En, uh, met de strategieën uh, van de banden, van de, van, de, van de pitwall. De auto's die dichter bij elkaar kunnen rijden is super tof. Eigenlijk bijna een never a dull moment. Never a dull moment. Gebeurt altijd wat. Ja, super tof. Nou kom jij ook nog wel eens regelmatig aan de tafel bij heren als Rob Campus en uh, Robert Dorenbosch? Ja, om maar wat te noemen. Dus, uh, we proberen ze soms wel eens het kaas van je brood af uh, te eten te, uh, tijdens die uitzending. Ja, nou, <laughs> ik denk dat dat een beetje bij het programma hoort. Um, ik denk dat dat bij het programma hoort en uh, dat, je gewoon, uh, dat, dat het vooral heel leuk is om... Uh, uh, wat we daar doen, het is een café, hè, het heet Siggo Café, Race racecafé. En uh, ik ben daar als autocureur te gast. En die gasten maken er echt een hele mooie show van. En ik kan af en toe aanschuiven om, uh, om te vertellen over wat mijn ervaringen zijn. Mm. Dus ik vind het heel leuk om te doen. Goed, nu vandaag bij de onthulling, tenminste als we dit uitzenden, gaat het om de onthulling van, van jouw naam op het monument, dat is dan wel voor een behoorlijk lange tijd. Ja, het is voor de eeuwigheid als het goed is. Dus uh, dat is super tof. Ik ben uh, trots om, uh, om hier te mogen staan en om, om ja, onthuld te worden. Ik vind het wel een hele eer. Ik heb natuurlijk mijn carrière niet echt in Nederland gehad. Uh, destijds in de Formula Renault wel. Dus daar begon het wel voor mij. En dan om hier nu te staan met uh, vrienden en familie die ik allemaal uitgenodigd heb. En de, de Nederlandse pers zoals jij Jaap. En uh, basketligus. Uh, mensen uit de, uit de autosport die mij vroeger gesteund hebben. Op allerlei soorten manieren die, uh, die kan ik vandaag hier uh, ja, uitnodigen. En dat vind ik, uh, vind ik een monument. Ja, dat was uh, Ringer van de Sonder. Hij staat dus uh, op het monument en uh, Jaap Koper, die sprak met hem. Zie je de Weerbericht! Ja, en van Ringer van de Sonder gaan we naar het weerbericht, uh, Benno. Want uh, ja, krijgen we nog een beetje echt zomer. Nou, ja, het is, uh, alleen. Uh... Laat ik even voor duidelijkheid zeggen. We hebben het over het weer tussen. Uh, alleen voor Zandvoort. Um, dan kijken we eigenlijk even naar morgen. 21 graden. Wind Zuidwest-West. Um, uh, even kijken. Um, komt er een beetje regen? Nou, eigenlijk niet van betekenis. Het blijft dus eigenlijk redelijk koel. Cool. 21, 22 graden zal het worden. Een uh, UV van 4 en 65% kals op echt zon. Dus. En kijken we naar de komende week of weken... want we kunnen zelfs nu al, de, de verwachtingen zijn... laten we duidelijk zijn, verwachtingen... ook voor het raceweekend van tot en met 3 september geeft hij het aan. Wow, kijk jij in je glazenbol. Ja, ja, en dan kunnen we 4 september... nou, voor 4 september moet ik echt in mijn glazenbol kijken. Maar 2 september geeft de verwachting aan dat het maximaal 20 graden gaat worden... Met 3 mm regen. Op uh, 3 september. 1 mm regen. En ook 20 graden. Nou ja, dan zal 4 september zal ook wel rond de 20 graden zijn. Maar hoeveel regen gaat er vallen? Dat is natuurlijk heel erg spannend. En dat kan zeker uh, spannend worden. Een uh, natte baan hier uh, op Zandvoort zou weer een uh, extraatje zijn, uh, Benno. Ja, dan maakt het allemaal een stuk spannender. Ja, voor de race wel. Maar voor het publiek is het ook weer niet leuk als het uh, nee. flink uh, aan het les is. Nou ja, kijk. 1 tot 3 mm regen ach, dus even een jasje aan of een parapluetje op en dat overleef je allemaal wel. In ieder geval de komende week laat ik het daarmee afsluiten van maandag tot en met de vrijdag. Is het 22 tot 23 graden. En donderdag is het het warmste dag van de week. 25 graden. En, en af en toe een klein beetje regen. Hmm, maar krijgen we nog wel een beetje, beetje zonnige dag de komende dagen? Nou ja, de kansen zijn eigenlijk laag. De kans is, even kijken, maandag 40%. En dan zaterdag 50%. Daar zit het een beetje tussen. Dus het wordt half bewolkt. Beetje bewolking, beetje zon, beetje regen, voor alles wat. Nou dankjewel ja. Benno. En het weer is ook na te lezen op onze eigen ZFM app, dat was het weer, zie je Nou ja, inderdaad ook weer een klein beetje regen Nou, Dat is natuurlijk wel goed uh, voor. Uh... Al die uh, droogte die we nu hebben in uh, de rivieren... en natuurlijk ook uh, de plantjes en dergelijke. Want het uh, gras staat er ook een beetje geel bij uh, bij mij, uh, Benno. Hoe is het jou, met jouw gras? Uh, nou, dat valt wel mee. Bij mij in Heemsteden. Ja, wij ja, ja, groener. Ja, ja, dat snap ik. Uh, daar wordt gewoon uh, vlieg gespoten natuurlijk. Uh, uh, nou, nee, uh, plansoenen niet hoor. Er niet, nee, nee, nee, nee. Want dan okay. gaan de vaste lasten omhoog. En dat, uh, en dat mag niet. Nou, we gaan straks uh, ook naar Heemsteden, trouwens. Maar daar, straks meer. Ik heb uh, de jaren 80, dat was 9.9 uh, en uh, All of Me for All of You. Wij hebben goed nieuws voor uh, de mensen die uh, lekker uh, willen sporten hier in Zandvoort, uh, Benno. Ja, nou en sporten is natuurlijk ongelooflijk goed voor je lichaam. En, maar als je wat ouder wordt, zeg ik altijd, doe het met maten. Dan hoef je niet zo uitsloverig te zijn. Geen hele marathons te lopen. Geen triathlons te doen. Oh, die waren ook weer zo'n opspraak, hè? Oh, die triatlonorganisatie, voeit veel, voor voei. In ieder geval, gratis sporten voor Zandvoort Pashouders. Ja, dankzij het sportakkoord Zandvoort is vanaf 15 augustus is een pilot gestart die voorziet in gratis sportlidmaatschappen... voor Zandvoort-pashouders. En dat is goed nieuws. Goed nieuws voor de minima. In Zandvoort zeven verenigingen en twee commerciële sportaanbieders... starten een pilot om sport voor Zandvoort-pashouders gratis te maken. Het initiatief heeft als doel sporten bij clubs en verenigen... voor iedereen in Zandvoort mogelijk te maken. Dankzij de negen Zandvoortse sportambieders. Het, nou ja, dat ga je ze niet allemaal opnoemen. Dat gaat een beetje te ver. <lacht> maar het is bedoeld, even kijken. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er het jeugdfonds Sportcultuur. Waarmee een sportabonnement of conditie betaald wordt voor 18-plussers. Was in de gemeente Zandvoort nog geen mogelijkheid om sporten bij een sportclub of vereniging mogelijk te maken... voor mensen met een kleine portemonnee. Nu dus wel. Um, even kijken. Er is een gevarieerd sportaanbod... met uh, Gym. Geen idee wat het is. Even een... Um van, oh dat is van de, zo heet die, die club uh, waar je allemaal terecht kon. Nou ja, het is dus schim. Even kijken. Hield Club. Um, SV Kennemeland. Uh, dat is uh, en tennis natuurlijk. SV Zandvoort. De Fit Academie. De Dance Academie. En de Zandvoortse basketbalclub De Lions. Daar kan je ook terecht. Hockey Club. En de Zwemgroep. Spaans, dus van alles wat er moet wat voor je tussen zitten. Jazeker, en vanmorgen waren, was Danny Pietersen van Sportsurfers ook nog op de radio bij Goedemorgen Zandvoort. Over inderdaad die Sportpas. En het is natuurlijk een, een, een pilot. En uh, ja, uiteindelijk is het de bedoeling dat uh, gewoon voor iedereen het mogelijk gaat worden ja. om uh, tegen een gering uh, tarief uh, toch uh, te sporten hier in Zandvoort. En dat vooral in deze financiële moeilijke tijden. Zo is het. Zo dadelijk gaan we naar de peuken, want uh, ja, dat is... Uh... Belachelijk uh, wat hier uh, op het strand van uh, Zandvoort gebeurt. Het uh, lijkt wel een asbak waar we in liggen. Nou ja, daarover uh, weten uh, Gilles van Zandvoort uh, alles. Hij is van uh, Stichting de Noordzee en we gaan uh, zodra de contacten uh, met hem opnemen. Maar er is nog even een lekkere plaat uit, wederom de jaren 80. Hier is Andy Katz, Kit Creole en de Coconuts. And the God puts the kids to bed. And the God brings a book to them. Why can't you be like Endicott? And the God loves to be soul. And the God put her on the pedestal. And the God's wishes, her commands. But in the God don't make no demands. And the God's always back in time. In the God's not the cheating kind. Endicott's the God's full of compliments. In the God's such a gentleman. My liabilities, thank God I'm free, cause it's hard enough for me to take care of me, oh. Endicott's carrying a heavy load, Endicott never really ever moans, Endicott's not a wealthy guy, but Endicott pays the bills on time. Endergot's got ideas and plans. Endergot's what you call a real man. Endergot always will provide. Endergot is the family town. Why can't you be like Endergot? Cause I'm free. Free a, man, a pirate All I'm friggin' out at sea. Thank God I'm free. Drifting all around just like a tomb on the In the God make love hard and low. Why can't you be like any other? In the God love tribe, be the soul. In the God walks up to the stone. In the God likes to hold her hand. In the God's proud to be her man. In the God stands for decency. In the God means formality. In the God's love, look In the God, stands for quality. En van uh, 1 tot uh, 15 augustus hebben we uh, altijd uh, aan de kust uh, hier uh, van Nederland... hebben de Beach Clean Up Tour, uh, Benno. En uh, 15 augustus uh, was uh, de laatste etappe en die eindigt altijd uh, in Zandvoort. Dit keer bij uh, Stramperfueen uh, Talassa Bodega... In, uh, ja, wij hebben iemand aan de telefoon die daar alles van weet, volgens mij. Ja, we hebben Gilles van Sandvoort aan de telefoon. Goedemiddag, Gilles. Hallo, goedemiddag. Ja, ik ben blij dat de technieken doet. Ja, er werden naast de 4408 kilo afval op de totale stranden, was dat, haalden jullie, en dat is uitgeselecteerd blijkbaar per strand, 33.121 Peuken op het Zandvoortse strand. Uh, vinden jullie dat... Uh, ja, ik vind het een enorm getal, maar vinden jullie dat zelf ook een schokkende uitkomst? Ja, het zijn inderdaad een schrikbarend hoog getal. Uh, we hebben in totaal in 15 dagen bijna 87.000 sigarettenpeuken gevonden. Ja. En we zagen ook een verschil tussen bijvoorbeeld de Zeeuwse stranden die wat minder toeristisch zijn. En de echte populaire stranden zoals Scheveningen en ook Zandvoort. En daar vonden daar tienduizenden peuken, wat echt ontzettend veel is. Ja, ja, ja. Um, en waarom hebben jullie zeg maar, die peuken gescheiden van een, andere, van een ander afval? Nou, uit ons onderzoek blijkt van Stichting de Noordzee dat peuk het meest gevonden afval is op toeristische stranden. En peuk zijn ook ontzettend schadelijk voor natuur en milieu. Zo kunnen dieren bijvoorbeeld aanzien voor een lekker hapje. Een vogel bijvoorbeeld. En één peuk kan wel duizend liter water vervuilen. Uh, en wij vinden het gewoon ontzettend erg dat er zoveel peuken op de strand te vinden zijn. Omdat het zo schadelijk is voor de Noordzee. Dus vandaar dat we de sigarettenpeuken dit jaar echt eruit uh, hebben gepikt om daar aandacht voor te vragen. Ja, ja. En jullie uh, gaan er eigenlijk op door. Hè? Want je... Wil, je wil eigenlijk dat er meer aandacht komt voor deze vervuiling. Specifieke vervuiling. Ja klopt, wij doen ook een oproep Het strand is geen afspak Dus wij zeggen ook tegen strandbezoekers Gooi je peuk gewoon netjes weg in een afvalbak En druk hem niet uit in het strand Maar we doen ook oproep aan kustgemeentes Om een beter beleid te komen Tegen peukenafval. We zijn ook een petitie gestart Waarmee we de kustgemeente zullen oproepen Kom met betere maatregelen Want maatregelen werken nou eenmaal Om afval bij de bron aan te pakken Dus we worden zorgen dat het niet in eerste instantie Op het strand terecht komt ja, um, En hoe zien hebben jullie daar zeg maar ook uh, al ideeën over. Moet, moeten er dus als het ware grote asbakken dan op het strand komen naast de afvalbakken? Nou, dat is inderdaad een hele goede maatregel. Kijk, heel veel uh, strandbezoekers die wij spreken, uh, en dan hebben we het ook met die strandbezoeken overpeuken. En zeggen ze van ja, Gilles, het is heel lastig om goede afvalbakken te vinden. Die staan helemaal uh, bij, bij de strandopgang bijvoorbeeld. Dus wij doen daar inderdaad ook een oproep. Zorg voor meer afvalfaciliteiten. Maar wat bijvoorbeeld ook kan, is dat, uh, dat stranden een rookvrije zone instellen. Er zijn gebieden van het strand waar niet gerookt mag worden. Uh, de gemeente Renesse heeft al een rookvrije zone. En de gemeente Noordwijk ook sinds deze zomer. En dat zijn maatregelen waarbij wij bij Stichtmuur de Noord zeggen... kijk, denk daar als kustgemeente over na... en neem dat soort maatregelen om peukafval tegen te gaan. Ja, en heb je al van deze, rookvrij, van deze gemeentes die een rookvrije zone op het strand hebben... al, uh, stukken, uh, al ervaring gehoord hoe, hoe dat uh, of wordt? Houden mensen zich daaraan? Uh, want handhaven is erg lastig. Denk ik. Dat horen ja, van veel gemeentes dat handhaven lastig is. Maar veel gemeentes gebruiken het ook als een soort bewustwordingscampagne. Dus door een bepaald stuk strand rood vrij te maken. betekent niet dat je daar allemaal strandwachten zou patrouilleren. maar wel dat je borden uh, neerzet. Of, of in ieder geval uh, uh, signalen geeft van hier mag niet gerookt worden. Bijvoorbeeld bij veel ziekenhuizen en veel scholen mag ook niet gerookt worden. En daar wordt ook niet gehandhaafd. Dus juist bewustwording helpt ontzettend met dit soort rookvrije, rookvrije zones. Ja, deze petitie, waar kunnen deze mensen vinden? Kunnen ze... Gewoon op, op de, de website van Stichting de Noordzee, dus dat is www.noordzee.nl. En dan zie je direct op de homepage een link naar, uh, naar de petitie. En al duizenden mensen hebben we ondertekend. Dus we zien ook echt dat er, uh, dat ook onder strandbezoekers, dat er een grote ergernis is aan, aan, aan peukenafval. Dus we voelen ons ontzettend gesterkt door alle strand, uh, strandbezoekers en alle Noordzeeliefhebbers. Ja, wie wil er nou tenslotte in een asbak zitten? Dat, uh, ja. Dat, Precies. ja. <laughs> Uh, verder was uh, onze collega's van de Zandvoedse Korant hadden nog een artikel over um, de, de um, dolfijnen die doodgevonden worden. En de, wat er uh, nog een, uh, een collega van de dolfijn uh, de, daar. En er wordt onderzoek naar gedaan naar de dood van deze beestjes in de Noordzee um, en men denkt dan naar windmolenparken en dergelijke. Uh, wetenschappelijk onderzoek uh, staat erop punten om te beginnen. Uh, doen jullie daar ook aan mee? Nou, bij de Noordzee houden we ons bezig met alle, alle aspecten van de, van, de, van de Noordzee. Dus bijvoorbeeld ook over, over windparken. Kijk, uh, uh, het wordt ontzettend druk op de Noordzee. Je hebt de visserij, je hebt de gaswinning, je hebt de, nou, de windparken. Je hebt ook uh, gebieden waar de natuur rustig mag groeien. Ja. Uh, en we zien inderdaad dat, dat bepaalde Noordzee die wel heel erg veel last hebben van, van die menselijke activiteiten. Dus bijvoorbeeld van, van windparken. Dus wij proberen ook heel erg een balans te vinden tussen bescherming van de natuur. Dat is echt onze prioriteit nummer één. Maar ook uh, bijvoorbeeld windparken. Want die zijn weer nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Ja, ja ik had het over kort niet zo goed opkomen. Maar het waren de bruinvissen waar een onderzoek naar wordt gedaan. Um, en daarin spelen jullie dus ook een rol. Ja, zeker. Sich Noordzuus ook inderdaad bezig met de bescherming van, van bruinvissen. Uh, inderdaad, met, met windpark. Maar we zien bijvoorbeeld dat uh, dat bepaald afval uh, visnet bijvoorbeeld, uh, vistossen, dat het ontzettend gevaarlijk is voor bruinvissen of voor zeehonden, want die kunnen daarin verstrikt raken. Ja. Dus inderdaad, het is deels uh, um, doen wij onderzoek naar de invloed van windparken, maar bijvoorbeeld afval proberen we ook te bestrijden om die Noordzeedieren uh, te beschermen. Ja, helemaal duidelijk. Nou, jullie hebben het er maar druk mee, denk ik dan? Ja, het, is, het wordt alleen maar druk op de Noordzee, dus er is veel werk aan de winkel. Uh, want die natuur die heeft ook de ruimte nodig om te groeien, dus die moeten we ook echt beschermen. Zo ja, Gilles, maar uh, hoe gaat dat uh, nou gecombineerd worden dan met uh, inderdaad uh, al die windmolenparken die er nog bij gaan komen? Want uh, er komen er nog veel en veel meer uh, op de Noordzee. Ja, klopt. Twee maanden geleden werd, werd, was er een plan van het kabinet werd onthuld dat het blijkt inderdaad dat er heel veel windparken gaan bijkomen. En daarom zeggen wij bij Stichting de Noordzee, zorg altijd dat de natuur beschermd wordt bij de aanleg van windparken. Dus dat, dat kan je bijvoorbeeld doen door iets wat een beetje ingewikkelde term, maar natuur inclusief bouwen. Dus dat je windparken aanlegt waar de natuur ook een goede. Dat er bijvoorbeeld oesterriffen op de bodem van windparken kunnen worden, kunnen worden aangelegd. Zo dus combineer je de ruimte voor windparken met natuur. Oké, okay, dankjewel. Nou, mooie afsluiting. En uh, dat zou een mooie win-win-situatie zijn als dat zo zou zijn. Gilles, ja. mag ik je hartelijk danken dat je op je vrije zaterdagmiddag bij ons live in de uitzending je verhaal deed. En uh, we wensen je een heel fijn weekend en dank voor je bijdrage. Graag gedaan en jullie ook een fijn weekend. Goed zo, dankjewel. Dag. Dag. En dan lekker muziekje. Ja, Dat zeker. Nou, die plaat je, die plaat komt eraan. Wrap uh, oh, ja. Ja, dus, your arms uh, around me. Hij begint heel zacht. Uh, die oh, plaat, dus, uh, die, jij dacht van uh, die is nog niet gestart. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Nee hoor, komt die aan. Uh, okay, ja. nou, nou, in ieder geval: uh, alles over Stichting De Noordzee is te vinden op de website van de Stichting De Noordzee. Wrap your arms around me. Ja, dus mocht je naar het strand toe gaan hoor, juist van de gillers, uh, hou er een beetje rekening mee hè, met uh, al die peuken en uh, ja, neem ze mee naar huis of uh, gooi ze inderdaad in een uh, daarvoor bestemde bak. En zo blijft het uh, strand ook van uh, Zandvoort dan weer een stukje schoner. Wij gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur en daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op deze zaterdagmiddag een bescheiden zonnetje, maar uh, lekker weer op dit moment buiten. En wij zitten in de studio en genieten van deze plaats. Tot aan het nieuws. Echt.